7 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. VVD-politicus Van Rij haalt uit naar justitie. Bauer Vira wijst alle kritiek van de hand. En Koning Silver belandt bij grof vuil. VVD-politicus Jos van Rij heeft voor het eerst sinds er een strafrechtelijk onderzoek naar hem is ingesteld. een interview gegeven. Hij laakt de handelwijze van het Openbaar Ministerie. in een gesprek met de Telegraaf. en zegt dat hij al bij voorbaat schuldig is bevonden.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 De telefoon werd ontdekt bij een zoekactie in de cel van de tot negen jaar veroordeelde A. Het ging om een smartphone waarmee hij ook op het internet kon. Samir A zit in de Rotterdamse gevangenis de Schie. Hij behoorde tot de radicaal islamitische Hofstadgroep. En hij werd in 2006 veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Italiaanse treinbouwer Ansaldo Breda verwerp de Belgische kritiek op de Vira. de tussen Nederland en België. De Belgische spoorwegen besloten gisteren te stoppen met de trein.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 De betogers houden al dagen het Taksimplein bezet... omdat premier Erdogan historische barakken wil ombouwen tot een winkelcentrum. Volgens officiële berichten zijn twaalf demonstranten gewond geraakt. Ooggetuigen melden dat het er veel meer zijn. De protesten hebben zich uitgebreid naar andere steden... zoals Ankara, Bodrum en Izmir. Ook in Ankara zette de politie traangas in.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 bij de medailles zaten ook oorkondes uit 1617... en de eerste statuten van de broederschap Sint-Sebastianus... de oudste schuttersschilder van kerkraden. Het 400 jaar oude koning silver lag in een kluis bij de Rabobank. Een bankmedewerker schoonde dus kluis op... en gaf het zilver mee aan de reinigingsdienst. Hij dacht dat het om oude carnavalsmedailles ging. De schutterij heeft de Rabobank aansprakelijk gesteld. De zwarte komedie Borgman van Alex van Warmerdam... is vanaf begin volgend jaar te zien in de Verenigde Staten. De rechten voor de film zijn verkocht aan Amerikaanse distributeur Drafthouse Films. Borgman gaat over een zwerver die bij vreemde mensen in een villa-wijk thuis wordt opgenomen. En de vreemde gebeurtenissen die daarna volgen. De film werd genomineerd voor een gouden palm bij het filmfestival van Cannes. Het weer aan de kust mistig, het blijft verder droog. Later overal zon, het wordt 15 tot 17 graden. Morgen meer zon, ook minder wind. Na het weekende lopen de temperaturen langzaam op.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 Nine Rivers op zaterdag 8 juni in Muziekgebouw aan het IJ. Kaarten via Hollandfestival.nl Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goedemorgen. Het is zaterdag 1 juni. Afkikken van die jaad. Daar komt een heuse kliniek voor. Rotterdam mag kiezen tussen drijvende zwembaden, ijsbanen of een poppodium. En het CDA heeft even niets te kiezen. Het is oppositie. En daar gaan ze het wel vandaag over hebben. Bubbel Okkels was niet echt de eerste Nederlander in de ruimte. En de Italianen zijn boos op de Belgen vanwege de trein met de gebreken. Amsterdam gaat de problemen met taxis te lijf. Ja, dat klinkt zo. En uh, die moeten binnenkort opgelost worden. En verder, tennis en een nieuw spel dat razend populair is. Tot half negen is dit het ook razend populair. NOS Radio 1 Journaal. Het begon allemaal zoveel veelbelovend. Een nieuwe hoge snelheidstrein tussen Amsterdam en Brussel. Na jaren van vertraging kwam hij er dan. Maar het liep uit op een drama. Het was de eerste hoge snelheidstrein...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 wat eigen is aan kinderziektes is dat ze ze snel eigenlijk ook voorbij zijn. Zo'n nieuwe trein, dat, dat, die, die zou het gewoon moeten doen. Het is verbeterd, maar uh, ja, er is nog werk aan de winkel. Helaas hoort dat bij een opstart van een nieuwe dienstregeling... met een nieuwe trein over een nieuwe lijn. De Belgen vonden hier langs het spoor een stuk plaatwerk van de Vira, en nu hebben ze geen vertrouwen meer in de trein. Ik ben het gewoon kotsbeu nu met Ansaldo Breda. De Belgen en de Nederlanders praten dus vandaag over de vieren. Wij willen geen treinen meer afnemen totdat er een veilig product is. Tandenknarsend, dat doe je natuurlijk wel op het moment dat dit probleem zich voordoet. Een beetje mild uitgedrukt geloof ik, hè? want u zei in de Kamer dat u daar woorden niet wilde herhalen. Nee, dat lijkt me niet verstandig. Het heeft uiteindelijk geleid tot het afbestellen van de drie treintoestellen. Het ziet er dus naar uit dat die Vira een definitief zijspoor krijgt. Deuren die loskwamen, waterindringing. Ja, Metalen deel van het dak dat naar boven kwam. Richting het 25.000 volt. De onderkant van de trein die niet echt afgeschermd is, zoals je ziet. Uh, jammer genoeg is die horen zo aangebracht dat hij vol raakt met sneeuw. Dat er dus geen geluid meer uitkomt. Al roestvorming, had, omdat de batterijen gewoon in brand vlogen. Het zou Humoristisch zijn mocht het niet zo pijnlijk zijn. Het was bijna een conference. Nou, ik vond het niet zo grappig, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vond het vrij, uh, vrij zwart. Dat voorlopig op dat dure Nederlandse hoge snelheidstraject tussen Amsterdam en Brussel. dat daar vooral buitenlandse hoge snelheidstreinen op zullen gaan rijden. Het drama dat Vira heet. Vira van Italiaanse makelij. Dus maar eens eventjes bellen met Rome, met Rob Zoutberg. Rob, want dat bedrijf dat die treinen maakt... hoe hebben die gereageerd op het besluit in België? Nou, uh, het heeft even geduurd. Uh, we gingen gistermiddag bellen... en daarna waren er uren nodig voor een half A4'tje met vier Alinea's... dat we scheen gisteren rond ongeveer kwart voor negen in de avond. Daarin spreekt Ansaldo Breda van een teleurstelling... Ansaldo spreekt van een contrast tussen de ontmoetingen... en het overleg dat zij met de Belgen hadden en de persconferentie... zoals die gisteren is gegeven door de directeur van het Belgische Spoor. En Ansaldo zegt, de Italianen, er moet dus iets anders achter zitten... waarom ze nu af willen van de treinen die ze eerder besteld hebben. Het is allemaal een klap in het gezicht van Italiaanse, Belgische en Nederlandse technici. En we zullen onze belangen en imago beschermen. Dat staat er allemaal in. En dat betekent eigenlijk vrij vertaald, we gaan juridische stappen ondernemen. Ja, dat, nou, ze noemen het nog niet met zoveel woorden. Maar uh, als het, uh, we zullen onze imago en belangen beschermen. Ja, dan ga je naar de rechter toe. Ja. Ja, zijn ze bang dat uh, Nederland, de Nederlandse spoorwegen... ook het uh, Belgische voorbeeld gaat volgen? Ja, er is natuurlijk één heel groot verschil... Hè, tussen de situatie bij ons in Nederland en in België. Wij hebben die treinen al. Ze staan daar al. Dat weten we natuurlijk. He, we hebben nu negen treinen waarvan er vijf niet kunnen rijden. Let wel. Per treinstel 21 miljoen per stuk. Er moeten er nog zeven komen, want er zijn er nog zeven in bestelling. Nou, uh, Nederlands spoor is daar nu aan het kijken, de NS. Het onderzoek is half juni klaar. Conclusies gaan dan naar de Tweede Kamer. Dan komt er een Kamerdebat. En pas daarna zal Nederland ook een echt een beslissing daarover... Kunnen nemen. Ja. Maar die Italianen, hebben die dan niet in de gaten dat die problemen zich zo ontzettend opstapelen? Jij bent daar, want ik heb jouw reportage een tijd geleden, ik geloof een half jaar geleden, ook gehoord toen je bij Asonro Breda uh, op bezoek was, hebben ze dat niet in de gaten? Ja, ze hebben toen. We waren daar in januari, we werden daar toen ook. Kijk. <laughs> Uh, Ansaldo Breda zit daar met een persdienst... die voortdurend te maken krijgt met problemen. Want er waren problemen in Nederland, er waren problemen in Denemarken... er waren problemen in Los Angeles, dan weer met een intercity... dan weer met, een, met, een, met, met metrostellen die ze moesten leveren. Dus we zijn wel gewend om... Uh, om televisie, om media te ontvangen en weer dingen recht te zetten. Toen wij daar waren eind januari, toen, ja, toen werd de zaak een beetje gesust. De problemen waren niet zo groot. Het kwam allemaal door de strenge winter in Nederland. Er was allemaal sneeuw. Hè? Dan krijg je dat verhaal weer van die bodemplaten. Ja. En is echt, toen is het echt tegen ons gezegd... Meneer, we lassen er een balkje onder en dan zijn de problemen opgelost. Nou, gisteren gezien dat het wel wat groter was. Ja, precies, met ontploffende accu's uh, aan toe. Maar in ja, eigen land uh, ja. hebben ze helemaal geen problemen. Want in Italië reis je ook wel eens met een trein van Ansaldo Breda. Ja, nou, dat is het rare. Dat is de, de enorme discrepantie tussen het ene verhaal en het andere verhaal. En ik sta er echt verbaasd over. Ik heb je die freccia, de freccia rossa, de rode pijl die uh, rijdt tussen Milaan uh, en Rome? Uh, het, is, het, het zijn. Heel erg goede treinen, het zijn goede producten. Ansaldo Breda heeft ook al, hè, de, de twee bedrijven die destijds gefuseerd zijn, hebben 100 jaar ervaring als het gaat om het bouwen van treinen. 20 jaar geleden, dus ook al dat hoge snelheidspoor hier in Italië ontwikkeld. En dat product, die treinen, die rijden goed. Alleen lijkt het erop als ze gaan leveren aan het buitenland... dat er van alles misgaat. Nee, dus. niet, niet naar de noordelijke landen toe. <laughs> Dankjewel, Rob. Sorry. Rob Zachtberg was dat, vanuit Rome dus. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal. In Sluiskeel in Zeeuws-Vlaanderen is gisteravond een borstbeeld onthuld van een beroemde dorpsgenoot. Lodewijk van den Berg. Het is de eerste geboren Nederlander die de ruimte inging. In 1985 was dat. En dat was een half jaar voordat Wubbel-Okkels omhoog ging. Van den Berg woont sinds de jaren 60 in de Verenigde Staten. En is tot Amerikaans staatsburger genationaliseerd. Vandaar dat zijn ruimtevlucht een stuk minder bekend is. Wat Sluiskeel betreft, komt daar verandering in. Al ben je maar een klein vrouw. Sluiskeel, mijn geboorte plekje, van je hou ik het mis, Aan jou weet ik dit lied, vergeten, vergeten, dat doe ik jou niet. Lodewijk van den Berg, terug in Sluiskeel. En u bent al die jaren terug blijven komen, hè? Altijd teruggekomen, want ja, eerst onze moeder leefde toen nog. En toen toch nog uh, met andere mensen die we kenden, daar nog bezoeken. Dus regelmatig, eigenlijk jaren of welke twee jaar, komen we toch terug. En toen werd het 1985 ja. en kwam u eigenlijk bij toeval in een space shuttle terecht. Hè? Hoe, hoe is dat gegaan? Ze hadden dus op de space lab hadden ze een, een stel experimenten. Waarvoor ze dus mensen moeten hebben die daar ervaring mee hebben. En dan zeggen ze van nou dat is te moeilijk om daar een astronaut helemaal dat allemaal te leren. Dus gaan we buiten, daar zoeken naar mensen die dat al weten... en die gaan we even vlug astronaut maken. Okay? Dus dat hebben ze toen gedaan. En ik ben dus een van de mensen die uitgekozen werd. Nou, ik begreep dat u een lijst met acht namen moest invullen. Dat, dat dus er juist. al zeven namen op stonden en er moest nog een achtste. En u dacht, tja, ja, ja, ik weet je weet weet wat, is, ik zet mezelf er wel ja, bij. Dat ik dat word er toch niet. Inderdaad, juist. En ik zou dus op heel vlug afvallen en whatever. En toen bleek dat die andere mensen, de andere zeven die op lijstje stonden... nog meer moeilijkheden hadden dan ik had. <laughs> dus dat, uh... Heeft u vanuit het heelal toen ook Sluiskeel zien liggen? Of ongeveer kunnen geraden nee, waar het moest liggen? Nee, daar zijn we vier of vijf keer overgevlogen. En elke keer zat er over Zeeland wolken. De beste foto die ik heb is de hele rest van Nederland... behalve Zeesvlaanderen. Buiten het café-restaurant staat dan een koets klaar... voor Lodewijk van den Berg. En daarvoor de fanfare van Sluiskill, En zo in optocht naar het borstbeeld. Initiatiefnemer van het beeld, Loek van Hekken. 29 april 1985. Wat kunt u zich nog herinneren van die dag? Van die dag, uh, als het een mooie dag was. Maar niet dat Lodewijk de, de ruimte inging. Nee, niet heel Sluiskill zat ademloos nee. bij de radio of bij de televisie. Nee, hij uh, is zo bescheiden dat hij het eigenlijk een beetje voor zich had gehouden. En die woont natuurlijk ver weg. Dus bijna niemand wist het. En toen hij de ruimte toen die terug was, dan uh, lekte dat uit. En toen hebben we hem uitgenodigd op Sluiskeel. En toen is hij hier uh, in oktober van datzelfde jaar... is hij uh, naar Sluiskeel gekomen en kreeg hij een geweldige ontvangst. Het was dezelfde maand dat Wubbel Okkels de ruimte inging. Dat was het grote probleem. Wij wilden dus een klein beetje publiciteit voor de eerste Nederlandse ruimtevaarder. En uh, dat mislukte grandioos, want uh, alles ging naar uh, Wubbel Okkels toe. Want uh, dat was dus de man waar een grote campagne voor werd gevoerd. En dat zou de eerste Nederlander zijn. En uh, ja, goed. Het witte doek eraf en daar komt hij tevoorschijn. Zelfs, het vindt u ervan? Dat ja, is heel mooi. Heel mooi, echt wel heel mooi. Ja. Alles mee elkaar. Ontzettend mooi. Ja, u allemaal mee. Ja. Want de tekst hebt u gekregen. Het reportage was van Karin Alberts uit Sluiskil was dat. Het gaat door. Het plan van een klusflat in de Bijlmer hebben we een paar maanden geleden ook al over bericht. De flat Keiburg, of Kleiburg, sorry, de laatste overgebleven originele Bijlmerflat, die wordt niet gesloopt. Er zijn namelijk genoeg zogenoemde kluswoningen verkocht. En een van die woningen is verkocht aan Hans Moren. Niet voor hemzelf, maar voor zijn zoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Had u verwacht dat het project ook inderdaad zou doorgaan? Eh... Uh... Zogeheten bijl mijn blieven was ik er uh, wel heel optimistisch over. Bijl geloven, ja. Op. <laughs> maar optimisme ja. en, uh, en uh, realisme zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Ja. Maar, maar, maar wat ik ben, soort, bl ja, ben wat bl zo blij dat het gelukt is. Ja, en wat voor soort mensen komen er nou te wonen? In een oude flat eigenlijk? Ja, ik... Uh, ik zal het natuurlijk niet zo precies zeggen, maar ik ben op een aantal open dagen geweest en ik vind het ja, altijd wel een hele leuke, leuke inspirerende sfeer zijn met mensen die daar rondlopen en, uh, en rondkijken. Het zijn geen handige huisjesmelkers? Uh, nee, volgens mij niet. Maar ik neem aan dat daar de verkoopende partij uh, ook wel een beetje over, uh, over nagedacht heeft. Ja, maar zijn het jonge mensen, oude mensen? Uh, volgens mij is het een aardige mix wat ik zo gezien heb. Uh, ja stellen om het zo maar even te zeggen. Maar ook, ook, ook andere, andere type huishoudens. En uh, ja, ik sprak laatst een wat oudere mevrouw. Die zei van, goh, ik vind het zo lekker om hier te gaan wonen. Want met een metro ben ik binnen, binnen een kwartier in de stad. En dan kan ik lekker naar het theater en dat soort dingen. Dus ja, ik denk dat het een heel aardige mix is. Ja, en die mix gaat hij ervoor zorgen dat... nou ja, de problemen die we in het verleden wel eens hebben gezien in de Bijlmen... dat die niet meer voorkomen in deze flat? Uh, ja, dat... Denken. Um, ja, ik, maar ik denk dat er een nieuwe soort uh, ja, inspiratie ontstaat daar en uh, ja, het zijn uh, uiteindelijk iets van 500 woningen die daar uh, uiteindelijk verkocht willen worden als het allemaal helemaal doorgaat. Uh, ja, dat, dat is toch een aardig impuls denk ik voor de buurt en uh, ja... Winkelcentrum, uh, buurtverenigingen. Het zijn allemaal mensen die uh, natuurlijk toch wat doen. Dus uh, waarschijnlijk ook al mensen die in hun buurt willen investeren, om het zo te zeggen. Ja. Ik wens u veel plezier. Uh, ja, niet zelf uh, begreep ik, maar voor u uh, voor zo. Ja, Meneer More, oké. dank u wel dank voor u het gesprek. Goedemorgen. De mannen met de helmen op. Het is daftpunk. Overal in Europa kwamen ze binnen op nummer 1 in de Charge. Behalve in Nederland, want daar hebben we Anouk en Carl Emerald. Elke zaterdag van 7 tot half 9. Het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Like the the, the keeps de planet spinning? Ah, uh, de force of beginning.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 De heren van Daft Punk en ook bij de singles daalt dit plaatje alweer naar nummer 4. In Nederland valt op dit moment massaal voor Maika Oudboten. Dat is de meest populaire plaat in Nederland. Maar goed, terug naar het nieuws om 8 minuten voor half 8. Hoe ga je om met mensen die terugkomen van de jihad... met mensen die in Syrië of Irak gevochten hebben... en die vol radicale denkbeelden terugkomen? Hoe voorkom je dat ze in eigen land hun denkbeelden voortzetten? Saudi-Arabië denken ze een antwoord te hebben. Binnenkort openen ze een, een splinternieuw rehabilitatiecentrum. Zeg maar een TBS-kliniek voor jihadisten. Correspondent Sander van Horen kreeg alvast een rondleiding. Welkom bij het Rehab Center. Is is new... Welkom in de rehabilitatiekliniek. Zegt de kolonel van het Saoedische leger. Die ons er rondleidt in een spiks,plinte nieuwe omgeving. Dit is de educational section. Hier krijgen ze allerlei lessen. Engels bijvoorbeeld ook. Maar 60% van de tijd gaat uit naar godsdienstonderwijs. Want. De godsdienst, daar is het misgegaan, vinden ze hier. Ze zijn gaan afwijken met hun ideeën over de jihad. Het grote sportveld in het midden van het complex. Daar moet ook nog kunstras neergelegd worden. Kosten nog moeite worden gespaard. Want de ervaringen, op kleine schaal tot nu toe, die zijn goed. That persoon die hij de eerste he, showed, the first he did, it was een blackboard. Almost a blackboard. En dan in the end, before he graduated, he, he, he drew, you know, uh, beach, you know... Uh, Water, you know, en dan uh, clear sky. We hebben iemand gehad die uh, bij de tekenles op zijn eerste dag één groot zwart vlak tekende. En aan het einde, toen hij bijna hier klaar was, toen tekende hij een strand, een blauwe zee en een blauwe lucht. Blije dingen, inderdaad. <applaus> er zitten ook heel veel stimulansen in het programma, want. Per acht personen heb je een privé zwembadje. Daar mag je niet zomaar naartoe. Als je goed gedraagt, dan mag je bijvoorbeeld naar het zwembad. De stimulans, als je het goed doet, dan krijg je wat. Die gaat in letterlijke zin, stel ik me zo voor, uh, verder. Op het moment dat je bijvoorbeeld naar de familiekamer mag... om daar je gezin en je vrouw te ontmoeten... How many? How many times they can meet their family? When? Well, it depends on the schedule. As what I said earlier, if he behaves very good, you know, he can meet his family and you know, it depends on the schedule. But if a person is acting, you know, als je het goed doet, dan mag je hier bijvoorbeeld zitten. En als je het niet goed doet, ja, dan kom je hier niet terecht. Dan heb je een ander schema. Als je toch weer afwijkende opvattingen begint te vertonen... of toch weer van plan lijkt te zijn om te gaan naar de plaatsen... zoals hij het verbloemd zegt, waar je niet naartoe zou moeten gaan. In de oude kliniek werden inmiddels meer dan 2000 mensen... omgeturnd tot modelburgers... Tenminste, dat is het verhaal wat je hier verteld wordt. En we krijgen twee voorbeelden gepresenteerd. ik moslims te helpen Eentje is een beroepsjihadist. Hij begon in Bosnië om moslims te helpen. Via de Filipijnen, Afghanistan, Pakistan kwam hij uiteindelijk in aanraking met Osama Bin Laden. Uiteindelijk belandde hij in 2002, januari 2002, op Guantanamo Bay. Hij zat er vier jaar vast, belandde uiteindelijk via een Saoedische gevangenis in dit rehabilitatieprogramma. Het heeft geholpen, zegt hij. Maar zou het bijvoorbeeld ook iemand als Osama bin Laden geholpen hebben? He was a leader and he was the guy that he came with this ideology and you cannot say that because this facility tried to help the people that they being used. Hij schiet er bijna van in de lach en zegt dan: Nee, dat zijn de mensen met een ideologie. Wij waren volgers, we werden meegesleurd en dat soort mensen kun je helpen. But when you are in the fight, you see many guys making the cry. You know, it's not that venture anymore. En geloof me, de jongens die zijn er ontvankelijk voor. We gaan op pad met het idee dat we moslims helpen. Maar op het moment dat in het Tora Bora gebergte in Afghanistan. de bommen maandlang om ons heen insloegen. op dat moment heb ik veel mensen zien huilen. Daar is niets heroïs aan. het is not easy. Een reportage was dat van Sander van Horen. Amsterdam. Amsterdam gaat nu dan toch echt de problemen met taxis te lijf. Joris van der Kerkhof is in Amsterdam. Joris, een Amsterdamse taxichauffeur, die gaat luisteren naar het gezag. Ben je er alleen tegen gekomen? <laughs> nou, ik heb hem al heel veel vragen gesteld. En hij vertelde al eh, dat het allemaal toch niet zo gaat lopen zoals de gemeente hoopt dat het gaat lopen. Maar, hebt u altijd een stropdas aan? Inderdaad, ik heb uh, altijd een stropdas aan. Niet voor vandaag? Nee hoor, altijd. Wat is er nu vanaf vandaag anders dan gisteren in uw werk als taxichauffeur? Uh, in principe is er niks veranderd. Alleen, uh, ik denk dat er minder taxis uh, zullen gaan uh, rijden. Dus uh, de wachttijden zullen langer of korter zijn voor ons. Voor de mensen die in een taxi willen gaan zitten? Uh, ook. Wat mij net al opviel, nou het wordt schoongemaakt, maar dan wordt het iedere ochtend wordt het schoongemaakt, er is muziek. Dat is niet iedere ochtend, dat nee. komt omdat de burgemeester zo dadelijk komt, er wordt koffie uitgedeeld. Ook niet iedere ochtend. Nee. Maar dat een collega van u, er werd aan zijn deur geklopt en die stapte uit, netjes, vroeg waar wil u naartoe, deed het deurtje open. Dat zijn niet de verhalen die je normaal hoort over Amsterdamse taxichauffeurs. Uh, nee. Maar u wel natuurlijk. Uh, wij doen ons best. Maar uh, normaal stappen wij dus uit en laten we de klanten binnen. Wat zijn de extra dingen die u nu moet doen om uw werk te kunnen blijven doen? Of misschien wel moet betalen? Uh, wij hoeven niet te betalen. Dus, uh, <laughs> nou, ja, je moet uh, lid zijn van een TTO. En dat, uh, vroeger waren we allemaal zelfstandig ondernemen en Nu uh, zijn we verplicht om bij een, uh, een toegelaten taxi-organisatie uh, te blijven. En dat bent u geworden eigenlijk tegen uw zin in? Uh, nee hoor, niet tegen mijn zin in. Maar ja, je moet wat en je wil alles verbeteren. En uh, je, je moet eraan meewerken. En u hebt een nummertje? Nee, met een nummertje. Allemaal een nummertje. 075. Eens kijken of dat we dat rijdend kunnen doen. Er zijn twee auto's al doorgegaan. Je moet het bochtje omrijden. Doen. Hij kan uh, pratend uh, rijden en rijdend uh, praten. Hij moet om een uh, lantaarnpaal heen waar allemaal camera's uh, ook uh, ophangen. Eh, lerenjasje, stropdas dus, oorbelletje. En wanneer verwacht u uw eerste klant? Zo snel mogelijk. <laughs> Ik ben nu drie, dus uh, het zal een uh, nou, half uurtje zijn. En als het over een half uurtje is, dan ziet u de burgemeester nog. Die gaat dan daar bij die boksen staan vertellen dat het vanaf vandaag allemaal anders is. Dank u wel. Misschien kan de burgemeester zelf instappen als eerste klant. Dan heb je ook nog daar een aardig centje aan. Joris van de Kerkhoff, hij komt dus straks terug... want dan gaat hij praten met die burgemeester van Den Laan. Dit is Radio 1. Het is half negen, precies. Dus hier is aangeschoven voor het NOS Journaal. Gert Kluk, Mag ook half acht zijn, hè? Half acht. Oké, okay, maar het zijn wel de hoofdpunten. VVD-politicus Van Rijden wordt verdacht van corruptie... voelt zich vermoord door justitie en al bij voorbaat veroordeeld. Dat zegt hij in een interview met de Telegraaf. Hij wil tot zijn laatste snik doorvechten, zegt hij in zijn eerste interview. De Italiaanse treinbouwer Ansaldo Breda verwerpt de Belgische kritiek... op de Vierradog, hoge snelheidstrein tussen Nederland en België. De Belgische spoorwegen besloten gisteren te stoppen met de probleemtrein... die al maanden stilstaat. Ansaldo Breda noemt het Belgische besluit verbijsterend en onverwacht.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 Het weerbericht van Weerplaza.nl Het is vannacht vrijwel overal bewolkt geraakt en met die wolken hebben we een groot deel van de dag te maken. Het is niet zo dat ze regen produceren, maar ze hinderen de zon uiteraard wel. En pas in de loop van de middag breekt voorzichtig de zon wat vaker door. Onder de wolken is het te fris te noemen met 12 of 13 graden. Als de zon even doorbreekt in het binnenland vanmiddag toch nog 15 tot 17 graden. Verder een stevige noordelijke wind erbij... Vooral in het Waddengebied waait het krachtig met windkracht 6. De wolken gaan langzaamaan wel wat meer plaats maken. Dat gebeurt eigenlijk al komende nacht. En morgen overdag hebben we veel minder last van die wolken. En schijnt de zon dus ook veel vaker. De wind neemt wat af en de temperatuur pakt iets hoger uit. Het wordt morgen 15 tot 17 graden. En dan na het weekende rustig weer. Met in elk geval weinig of geen neerslag. En van tijd tot tijd flink wat zon. Temperaturen lopen halverwege de week langzaam op naar 20 graden of iets meer. en Dan gaat de wind ook verder afnemen en draaien naar een richting tussen zuid en oost. Het worden lekkere temperaturen later deze week. Rotterdam kiest vandaag tussen een drijvend zwembad of een ijsbaan. Tot 12 uur kunnen ze kiezen in Rotterdam. Zo de wethouder.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 NOS het Radio 1-journaal. Opnieuw grote tornados in het midwesten van de Verenigde Staten. Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen. De Amerikaanse weerdienst gaf gisteravond een officiële tornado waarschuwing voor het gebied rond Oklahoma City. Toch werden sommige mensen in de avondspits overvallen door het slechte weer. There op radio en televisie werden mensen opgeroepen om een veilige plek te zoeken. This is a major, major circulation. It is a life threatening situation. Deze vrouw was gelukkig op tijd. Samen met haar dochter schuilden ze in een badkamer. I looked out the door and we could see it coming. Got our girls in the uh bathroom and we laid on top of them and, and just prayed and lights went out and we could hear it rumbling and, and... De schade in het gebied is groot. Duizenden mensen zitten zonder stroom en op verschillende plekken zijn er overstromingen door de hevige regenval. Deze man weet het allemaal te relativeren, want gelukkig heeft iedereen in zijn omgeving de storm overleefd. Nobody died, nobody got injured. I mean, that's that's the whole thing. Uh, you know, you can't replace human life. And if it had been daylight hours, you know, business hours, I mean, it could have been bad. There would have been people all over this property. Voor het gebied rond St. Louis in de staat Missouri geldt nog steeds een tornado-waarschuwing. De gouverneur van Missouri heeft de noodtoestand afgekondigd. Het plan Rotterdam Worldwide zet samen met jou Rotterdam in één klap online op de wereldkaart. De VOTTE is een initiatief voor de stad om tien natuurlijke speelplekken te maken door de hele stad voor kinderen. WorkSchool is het enige stadsinitiatief dat zich richt op de toekomst van leerlingen. Uh, WorkSchool maakt samen met Rotterdam schoolmodellen leren veel leuker. De Urban Hot Spring is een drijvend zwembad hier in de Rijnhaven. Stem op Rotterdam Worldwide. Wij gaan ravotten. Doei mee! Stem op, Stem op de Urban Hot Spring. Want stemmen is zwemmen. Ja, wat wordt het? Een drijvend warm waterbad? Een schaatsbaan? Een poppodium? Of een van die andere ideeën? Tot vanmiddag, 12 uur, kunnen meer dan een half miljoen Rotterdammers... van 12 jaar en ouder op een van de zeven burgerinitiatieven stemmen. Hoofdprijs is 2,5 miljoen euro. Corrie Laus is wethouder en met dit Rotterdams stadsinitiatief in de portefeuille. Goedemorgen. Goedemorgen. En waar heeft u zelf op gestemd? Uh, dat hou ik nog even geheim. Wat <laughs> ga ik vanavond vertellen. Gaat u wel vertellen, dat wel. Ja, ik ga het wel vertellen. Ja. Maar zeg, hoezo een wedstrijd? Uh, heeft de gemeente zelf geen goede ideeën? Uh, natuurlijk vinden we dat we goede ideeën hebben. Maar het blijkt dat mensen in de stad als ervaringsdeskundigen uh, nog veel betere ideeën hebben. En het wordt helemaal mooi als je samenwerkt. Ja, want de ideeën zijn echt van onderop gekomen. Ja, het zijn echt ideeën van mensen zelf. Er zitten ook grote groepen uh, achter, achter deze ideeën. Uh, en je ziet dat, dat die energie die die mensen losmaakt... Ja, die is vele malen groter dan, uh, dan als wij achter het bureau uh, dingen verzinnen. Ja, en 2,5 miljoen euro. Had u nog erg als een laadje liggen met, uh, met geld? Of hoe komt u aan dat geld dan? Nee, helaas uh, hebben wij heel veel moeten bezuinigen in de stad Rotterdam. Zoals uh, bijna alle gemeenten. Dat geldt uh, niet in de laatste plaats voor, uh, voor mijn stad. Dus nee, het is uh, geld wat we... echt Extra hebben vrijgemaakt, omdat je naast dat je heel veel bezuinigt, toch ook moet blijven investeren in de kracht van de stad. Want dat vindt u van belang: dat je blijft investeren. Nou, vooral ook blijft investeren in die zaken die mensen zelf belangrijk vinden. En daar is het Stadsinitiatief natuurlijk een voorbeeld van. We hebben niet voor niets. 1700 hele actieve opzomermeestraten in, in Rotterdam... die hele kleine bewonersinitiatieven doen. Maar dit is echt bedoeld voor grote projecten. Maar deze vorm van democratie, is die populair? Want vorig jaar hebben er 42.000 mensen gestemd... en een half miljoen stembiljetten had u huis in huis bezorgd. We hadden bezorgd de code om te stemmen, want we doen het alleen maar online. Ja. Dus het is geen papieren stemming. Maar om wel iedereen op de hoogte te stellen van hun persoonlijke code... is dat per brief gegaan. Ja, maar de getallen, die kloppen toch wel? Ja, de getallen kloppen zeker. Ja, dat Kijk, als zijn er kijkt... echt veel, toch? Nou, als je kijkt naar, naar opkomst uh, voor uh, stemmen of voor iets waar je niet zelf mee kan winnen. Dus in dit geval is het de stad die natuurlijk wint. Het is je eigen uh, idee, uh, dat wat jij goed vindt voor de stad. Zie je dat ja, het is maar waar je het mee vergelijkt. Maar als je kijkt naar andere opkomsten van waar we uitspraken vragen van, uh, van inwoners. Dan is dit hoger dan, uh, dan wat we ooit hebben gedaan. Ja, goed. Uh, maar dan nog, uh, vorig jaar won de luchtsingel. Een soort houten luchtbrug, die is er nog niet. Nou, de luchtsingel is meer dan die, dan die houten brug. Die houten brug, daar gaat een paar ton in en meer een deel van het geld gaat naar de ont hele ontwikkeling van het gebied. Dus in parkjes. We hebben nu bijvoorbeeld een uh, prachtige biergarten gekregen. We hebben uh, Groos, we hebben Café Bar. We hebben nu een prachtige voorstelling van Wunderbaum boven bovenop de Hofbogen. Uh, waar vroeger uh, bij het Hofplein een treintje stopte. Uh, dus dit project is zoveel meer dan alleen die houten brug. Ja, maar er, er waren ook klachten, hè? dat weet u ook. Want uh, de initiatiefnemers hebben heel erg lang moeten wachten op de vergunningen. Nou, je ziet dat, dat als je natuurlijk een houten brug wil aanleggen over een van de breedste sporen van Nederland. Dan moet er natuurlijk wel heel zorgvuldig naar worden gekeken. Dat het ook op een goede manier gebeurt. Gelukkig is nu alles binnen. Um, en de omwonenden wilden natuurlijk ook wel weten wat er gebeurde met die voorstelling bijvoorbeeld bovenop dat nou ja, als je gaat domen, stemmen, Als je gaat stemmen uh, uh, voor iets, dan wil je ook gewoon dat het uitgevoerd wordt, tenminste als het als het wint. En dat het ook. Het, wordt ook, Anders... nee, het wordt ook uitgevoerd. Het wordt ook precies uitgevoerd zoals het ook bedoeld was. Ja, precies. Nou ja, ik bedoel meer van dat het snel uitgevoerd wordt in die zin. Je stemt en dan moet het, of ben ik nou een veel eisende burger? Nou, als je kijkt naar uh, hoe de gebiedsontwikkeling nu van de luchtsingel gaat... en ik vergelijk dat met de gemiddelde doorlooptijden, dan gaat het razendsnel. Ik hoor al, ik ben een veel eisende burger. Zeg, vanavond. En terecht, <laughs> wij burgers mogen veel eisend zijn. En vanavond, vanavond hoe laat uh, wordt de uitslag bekendgemaakt? De uitslag wordt vanavond om negen uh, uur. Ja, u zoekt het even, het even snel op zo te horen. Ja, de ja. ja, exacte tijd. Ik moet er zelf al om zeven uur zijn. Maar de uitslag wordt later <laughs> bekend gemaakt. Oké, okay. en dan horen we ook op uh, welke ideeën en gedachten u gestemd heeft. Ik wens u uh, nou, succes uh, vanavond. Dank u zeer. Fijne dag. dag. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot half negen het NOS Radio 1 Journaal. Na een jaar ellende wil het CDA er liever niet meer aan herinnerd worden. Aan die dramatische verkiezingsnederlaag van vorig jaar. Aan de uithuilsessies en aan de commissie die de verkiezingsnederlaag onderzocht. De partij wil een alternatief zijn voor de regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid. CDA-leider Sibrand Buma. Ja, dit is een belangrijk congres voor het CDA, omdat na een jaar waarin we in de oppositie onze weg hebben gevonden, het voor mij nu tijd is om met dat congres ook echt vooruit te kijken en naar de alternatieven die er zijn om Nederland ook uit deze crisis te kunnen halen. Bent u tevreden over het afgelopen jaar? Dramatische verkiezingen natuurlijk. Langzaam maar zeker scherven oprapen en opnieuw beginnen. Nou, het begon natuurlijk met een soort achtbaan waar ik in terecht kwam, omdat het al heel snel naar een campagne ging naar verkiezingen. Maar na die verkiezingen zijn we met onze nieuwe fractie begonnen. Natuurlijk een verkleinde fractie, maar wel met groot enthousiasme. En zelf heb ik dit jaar eigenlijk meer dan de jaren hiervoor tijd kunnen vinden om ook eens buiten Den Haag licht op te steken. Heel veel op werkbezoek te zijn, met heel veel mensen te spreken. En eigenlijk kan ik met dat resultaat nu bouwen aan de toekomst van het CDA. Waar staat het huidige CDA voor? Nou, laat ik beginnen met wat ik heb gehoord de afgelopen tijd. En dat is dat mensen eigenlijk genoeg hebben van een politiek en een overheid... die pretendeert overal morgen de oplossing voor te hebben. Terwijl mensen heel goed zien dat dit een moeilijke crisis is, is die lang duurt. Dus de kern van mijn pleidooi is ook... om te erkennen dat de politiek niet alles kan oplossen... maar aan de andere kant dat je overal in Nederland mensen ziet... die zulke ontzettend mooie dingen met elkaar tot stand brengen. Onder Balken ging het CDA te ver naar rechts, vonden sommigen. Ja, het radicale midden werd genoemd. En de laatste tijd bent u flink aan de oppositie voeren, Sterker nog, twee staatssecretarissen hadden hun biezen moeten pakken... als het aan u ligt. Ja, weet u, deze crisis is niet rechts of links. Deze crisis is een diepe crisis, maar die is niet alleen economisch. Ik zie ook en ik merk ook dat vertrouwen in de politiek en in de samenleving weg is. Dat is niet rechts of links. Maar er hoort wel een antwoord bij op, op juist die crisis. En dat is dat je ziet dat die overheid wel steeds meer is gaan doen... maar dat de mensen tegelijkertijd die overheid steeds minder zijn gaan vertrouwen. En dat de politiek, kijk ook nu uh, naar wat Mark Rutte doet... twee maanden geleden zegt, die koopt een auto, koop een huis... dan verdwijnt de crisis als sneeuw voor de zon. Maar niemand vertrouwt het. Houdt Rutte de boel voor de gek? Nou, hij heeft toen hij na dat sluiten van het sociale akkoord... Zij koop een auto, koop een huis en lossen het op. Iets gezegd waarvan ik denk dat hij zelf ook wist dat het gewoon onzin was. We zijn twee maanden verder, er is niets gebeurd. Wat mijn grote angst is, is hoe langer men wacht met antwoorden op het tekort voor volgend jaar, hoe groter het risico dat het uiteindelijk allemaal belastingverhogingen zijn waarmee dat gat wordt gevuld. Maar laat één ding duidelijk zijn. Als we uit die crisis willen, als we de economie willen versterken... dan kunnen we niet nog meer belastingverhogingen hebben. Dus ik heb ook gezegd, en ik zal ook vandaag op het congres herhalen... het CDA werkt niet mee aan verdere belastingverhogingen. Daarom wil ik snel een antwoord hoe er het tekort om wordt gegaan... maar vooral hoe we het werkloosheidscijfer van 8% naar beneden kunnen halen. Hoe kan dat? Dat begint met veel meer begrijpen dat de kern van deze crisis niet zozeer zit bij de multinationals die hier in Nederland een kantoortje hebben, maar bij de kleine bedrijven, de gezinsbedrijven, familiebedrijven, de MKB-bedrijven. Mensen zijn hun vertrouwen kwijt en geven hun geld niet uit. Blijft u doorgaan met keiharde oppositie voeren? Nou, kijk, het doel is niet hard oppositie voeren tegen iemand anders. Ik sta niet ochtends op en dan denk ik van wie zal ik nu weer eens even aanpakken. Wat ik nou, wil zo even. voelen ze dat wel, VVD en PvdA. Ja. Die zeggen zo kennen we het CDA helemaal niet. Nee, maar daar moeten ze niet zo kleinzielig over doen. Zij moeten hun werk doen. En als zij met goede plannen komen voor de langere termijn... plannen die zuinig zijn, plannen die de samenleving ruimte geven dan zullen we dat ook steunen. Maar als wij plannen niet goed vinden... omdat ze te veel afwijken van wat wij belangrijk vinden... dan zijn we daar tegen. De nieuwe rol en ook de nieuwe manier van politiek bedrijven... van het CDA keihard oppositie voeren. U hoorde CDA-leider Sibrand Buma, Peter Blok sprak met hem. En na 11 uur is er ook weer aandacht voor het CDA... in het politieke programma van Radio 1 Kamerbreed. Londen. Moet het Amsterdam aan de teams worden? Burgemeester en fietsfanaat Boris Johnson wil van Londen een fietsvriendelijke stad maken. Johnson heeft ruim een miljard euro uitgetrokken voor een betere fietsinfrastructuur. En hij wil vooral van Nederland leren hoe je dat voor elkaar krijgt. Onze correspondent Anja van der Horst stapte op de fiets om te kijken wat er allemaal verbeterd kan worden in de Britse hoofdstad. Bicycle, bicycle, bicycle. I Welkom in Londen. We fietsen over Park Lane, de lange weg langs Hyde Park. En Dit is typisch een straat voor een stad als Londen. De auto is koning met een vierbaansweg zoals deze. Maar ja, voor ons fietsers blijft het behelpen. Zoals je hoort zoeft het verkeer links en rechts langs me heen. Geen afgescheiden fietspaden hier. Erg onveilig. Ja, en toch zie je dat Londen langzaam een fietsstad aan het worden is. We zijn nu naar het oosten van de stad gefietst, naar de wijk Hackney. Ja, en je merkt het meteen, het is hier een stuk rustiger. En naast me fietst Tom Bogdanovic met zijn zoontje Adam in een kinderzitje. En Tom is van de London Cycling Campaign. We fietsen nu over een vrij brede weg die exclusief voor fietsers is. Ja, dat is vrij nieuw voor Londen. En daarvan hebben we nog niet genoeg, zegt Tom. There are just too few like this. Ja, en dan zijn er misschien nog niet genoeg voorzieningen voor fietsers. Maar wat me wel opvalt, er zijn steeds meer londenaren op de fiets hè, de afgelopen jaren. Yeah, I mean cycling in London is becoming increasingly popular. I mean, there are around journeys made by bicycle every day. Elke dag maken Londenaren 570.000 ritjes op de fiets, zo is uitgerekend. Dat is bijna net zoveel als in Amsterdam. En dat betekent dat er elke dag honderdduizenden Londenaren op de fiets stappen. En dat is een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden. We zijn inmiddels weer in het centrum van Londen. We zijn doorgefietst naar de ambtswoning van de Nederlandse ambassadrice. want daar zijn vertegenwoordigers van Londen en ook andere Britse gemeentes voor overleg met Nederlandse fietsorganisaties. Volgens Andrew Gilligan, hij is de fiets-tsaar van de Londense burgemeester, is de tijd rijp voor grote veranderingen à la Nederland. The politics has really changed in this country. Uh, a plan to spend a billion pounds on cycling would have been laughed out of court even five years ago. Vijf jaar geleden was zo'n enorme investering nog ondenkbaar geweest. Je zou echt uitgelachen worden. Nu is iedereen voor en Londen kijkt heel erg naar het Nederlandse voorbeeld. Nou, ik denk dat uh, uh, los van de puur vakmatige hulp bij het ontwerpen van voorzieningen... En hoe, doe je, hoe richt je nu een kruispunt in voor fietsers? Uh... Roelof Wittink is directeur van de Dutch Cycling Embassy, de Nederlandse fietsambassade... Zijn organisatie gaat Londen helpen bij de nieuwe fietsplannen. De grote les die Nederland te leren heeft... is dat fietsen onderdeel is van een groter systeem... en niet iets wat je apart in een marge erbij doet. Wat ik persoonlijk hier nog merk, als ik hier op de weg ben... is dat een plek die automobilisten liever niet aan mij willen geven. Ja, dus dat klopt ook met uh, wat je hier op straat ziet. Als je op een kruispunt komt, dan staan er hekken om te zorgen dat de voetgangers niet zomaar de straat oplopen. Dus de straten zijn eigenlijk ontworpen met de boodschap aan de automobilisten. Je bent hier de baas. En zo gedragen ze zich dan ook. 1 miljard gaan ze nu investeren, dat lijkt veel. Maar om, om een Amsterdam aan de Thames te maken heb je waarschijnlijk veel meer nodig. Nou, laten we zeggen dat het een uh, goed begin is. In Nederland uh, zijn we ook al 40 jaar bezig om uh, uh, fietsen een meer prominente plek te geven. En na 40 jaar zeggen we, ja, als we terugkijken, dat heeft wel effect gehad. Maar ook in Nederland hebben we dat natuurlijk stap voor stap gedaan. Elke zaterdag van 7 tot half 9 het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. van die ja, uit Circles van Crystal. Ik heb acht maanden stilgezeten. Ik heb acht maanden alle shit en modder... allemaal over mijn hoofd gekregen. Voor mij is nu een streep gezet. Ik ga in de aanval over... Want wat hier is gebeurd, kan dus niet. Jos van Rij, de omstreden VVD-politicus... doet op de website van De Telegraaf zijn verhaal. Oud-wethouder van Roemont, en oud-senator wordt verdacht van corruptie... en het lekken van vertrouwelijke informatie. In oktober vorig jaar deed de recherche een inval in zijn huis. Toen ik achter mijn bureau zat te werken en de bel ging en ik draaide me om... en ik zag daar twaalf, heel veel mensen staan... Toen dacht ik, wat is hier aan de hand? Het was een ware aanslag die er gebeurt. Maar daar bleef het niet bij. Bij mijn dochter wordt ingevallen. Mijn dochter, een man, heeft een autobedrijf, een klussenbedrijf. Die was naar de Rabobank geweest om geld te halen. Ze komen binnen en vragen, waar is het geld? Waar is de kluis? Ja, ik ben net naar de bank geweest, ik heb dat geld gehaald. Afgeven? Nee, dat geef ik niet af. Werd in de boeien geslagen en het bijzijn van zijn kinderen. En ook bij zijn zoon doet de recherche een inval. Bij Van Rij zelf neemt de recherche een flinke buit mee. Men heeft hier 300.000 bescheiden meegenomen. 300.000 bescheiden. Volgens Van Rij is het optreden van justitie buiten proporties. De opsporingsdiensten moeten terug naar de menselijke maat. Het intimiderende, het vernederende, dat moet er vanaf.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 Er is een politiek proces van gemaakt, reeds op 19 oktober. Van Rij wordt onder meer beschuldigd... van het geven van vertrouwelijke informatie... aan partijgenoot burgemeester Ricardo Offermans van Meersen. Dat ging over de benoeming van de nieuwe burgemeester van Roermond. Maar volgens Van Rij stelde die informatie weinig voor. Ik heb dus een aantal gesprekken gevoerd in de partijlijn... tijdens de sollicitatieprocedure door Roermond. Dat gebeurt in heel Nederland, anders komt er geen enkele benoeming tot stand. Brandschoon is hij niet, zegt de VVD'er. Maar dat is niemand. Natuurlijk, iedereen maakt fouten. U maakt fouten, ik maak fouten. Maar fouten of corruptie is een groot verschil. Hè? Van Rij vertrouwt op een happy end. Ik heb altijd zo zorgvuldig geopereerd... dat ik ervan uitga en ook het volste vertrouwen heb... dat ik niet alleen met geweldige hoeveelheid stemmen word gekozen... maar ook dat het Openbaar Ministerie... Als ze na acht maanden nog niets niet hebben wat ze concreet kunnen maken, het is er gewoon niet. Van rij dus vandaag op de site van de Telegraaf. En het hele verhaal staat ook in de Telegraaf zelf. En daarmee nemen we een voorschot op. Het NOS Radio En Journaal Media Overzicht. Christian Bonebakker. Dat de Belgen definitief stoppen met de vira is in de ochtendkranten het belangrijkste onderwerp van gesprek. De Telegraaf trekt de conclusie dat reizigers die in de trein hebben gezeten aan de dood zijn ontsnapt. Volksland columnist Bert Wagendorp stelt in de krant dat het een raadsel is... hoe de Italianen veredelde tramstellen aan heeft weten te smeren als hoge snelheidstreinen. We zijn erin getuind, aldus Wagendorp. Volgens Trouw is het gezien de belabberde staat van de treintoestellen uitgesloten... dat Nederland straks doorgaat met de Vira. Het Algemeen Dagblad meldt dat de man die is gearresteerd... voor het laten uitlekken van het eindexamen Frans... geen oud-leerling is van de school waar de opgaven zijn gestolen. Anonieme bronnen hebben dat aan de krant laten weten. Verderop in het AD een interview met Wubbo Okkels. Enkele dagen geleden maakte hij bekend dat kanker in zijn nieren... toch is uitgezaaid naar zijn longen. Het ziet er slecht uit voor Okkels maar toch hoopt hij op een wonder. In de krant vertelt de astronaut dat hij vijf keer eerder de dood in ogen keek. Bij een infectie, een vliegtuigcrash en een hartaanval bijvoorbeeld. Hij zegt dat hij in zijn zesde zit en ook vastberaden is... om er deze keer opnieuw uit te komen. Op de website van het Belgische De Standaard een verhaal over hoe een autoverzekeraar het rijgedrag van verzekerden via de smartphone wil controleren. De applicatie geeft meteen feedback over het rijgedrag. Bijvoorbeeld als mensen hard blijven rijden terwijl het regent. Ook kan de app gegevens doorsturen naar de verzekeraar. Die hoopt dat mensen door de app voorzichtiger gaan rijden en dat daarna de premie omlaag kan. Op de voorpagina van de Telegraaf de foto's die Samir A. maakte... met de mobiele telefoon die zijn cel was binnengesmokkeld. Samir A., die negen jaar uitzit voor terrorisme... heeft een foto van zichzelf gemaakt in de spiegel. Hij draagt een wit V-hals-t-shirt en zijn haar hangt tot op zijn schouders. Verder zien we plaatjes van het interieur van de cel. Met naast de tv een poster van een Zwitsers chalet met een bergweide ervoor... en een kiekje van een gebakken ei met een fruithapje. Een maaltijd die Samir A. volgeschoteld krijgt in de cel. In de Volkskrant een reportage over de stijgende populariteit van de fiets in Rome. In de stad zijn de afgelopen jaren zelfs meer fietsen verkocht dan auto's. Maar dat betekent zeker niet dat de stad een fietswalhalla is. Neem de zeven heuvels waar de stad op is gebouwd. Naar beneden is het heerlijk, maar ja, je moet net zo vaak omhoog. Verder zijn er nauwelijks fietspaden. En zegt Aletio, zelf in het bezits, bezit van een fiets, automobilisten haten fietsers. Nog even een kijkje in de glazen bol in de Telegraaf. Wie moet Louis van Gaal opvolgen als hij na het WK van 2014 stopt als bondscoach? Volgens de krant is er maar één kandidaat... die het Nederlands elftal in 2016 naar het EK in Frankrijk kan leiden. Zijn naam? Ronald Koeman. Weet we dat ook weer? Straks Jos van Rij, een andere naam. Alles daarover na acht uur. Het zaagje, de witte wenteltrap. De valse oubliehoorn. De tijgerpels. Een rechtdraaiende juwelendoos. De platte slijkgaper. Het ongevlekt koffieboontje. De muizenkeutel. Een gewelfde mantel. Het zwergneutje. Vroege vogels duikt in de wereld van de Nederlandse weekdieren. Onze eigen bijen komen weer terug. We krijgen een mooi plaatsje aan de rand van het Naardermeer. We gaan fossiele graven in Winterswijk en rijden een stukje mee op de nieuwste waterstofbus. Hartstikke schoon. En we maken bekend wie met zijn plan voor landschap en natuur de pluk van de Pettenflatprijs wint. Morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroegevoudels. Het nieuws van alle kanten.